De van de Marktkoopman Een zestiendelige serie naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering De werking Anna Bosman Regie Meijner Te Goede Achtste deel Ik denk dat de bal die rocht dode ergens aan vast zat. En dat de bal teruggesprongen is Juist Of teruggetrokken is door de dader De dader? Ja, dan moet die gestaan hebben op die verrotte woonboot Kijk die kunnen we niet uitzien, hè? Daar. Maar misschien heeft hij wel achter het watervat gezeten. Dat, dat lijkt mij het makkelijkst. Mm, dat zou dan ook verklaren dat niemand iets gezien heeft. Maar je hebt het steeds over een hei. Agerog had heel wat vriendinnen. De moordenaar kan voor hetzelfde gehad een vrouw zijn. Een jaloerse, vernederde vrouw. Die kunnen ook met ballen gooien en schieten. Een vrouw, meneer? De emancipatie grept om zich heen, de gier. En waarom niet in deze zaak? Tja, ja, juffrouw Kops. U begrijpt dat we het niet prettig vinden om te storen, maar... er is ons verteld dat u bevriend was met meneer Rogge. U weet natuurlijk wat er met hem gebeurd is en... we zouden het op prijs stellen als u iets over hem zou willen vertellen... ...iedere informatie helpt. Ja, dat begrijp ik, ja. We weten nu wel iets van hem af... ...maar toch te weinig om vaste aanknopingspunten te hebben. Ja. Iemand heeft zich veel moeite getroost. Meneer Rog is op een ingewikkelde... ...op een verbijsterende manier vermoord. Nou weten we uit ervaring dat er altijd een band bestaat... ...tussen dader en slachtoffer. En we dachten dat u ons misschien zou kunnen helpen... ...om uit te vinden wat die band was... Oh, ademarige. Hoe kon het toch gebeuren? Ik heb het vanmorgen pas gehoord wat er gebeurd is, toen meneer Grijpster het me vertelde. Ik had Esther willen bellen, maar dat durfde ik niet. Ze is natuurlijk vreselijk, het waar. Maar, maar u kunt me toch wel vertellen hoe het is gebeurd, meneer Grijpster. Een tot nu toe onbekend voorwerp heeft meneer Roggen getroffen. Hij moet meteen dood zijn geweest. Maar we hebben nog geen idee wat of het wapen is. Oh, vreselijk. U was dus bevriend met meneer Hoog? Ja. Ja, ik was misschien wel een van zijn vriendinnen. We spraken er nooit over, maar ik wist wel dat ik niet de enige was. Aag was altijd erg lief. En ik hield van hem. Het was een soort schijngeluk, maar voor mij was dat voldoende. Hij kwam er niet alleen hier voor de seks, geloof ik. We praten veel en soms gingen we heel gezellig de stad in... Hoe zou u hem beschrijven? Ja. Hij was gek. Echt gek. Hoe bedoelt u dat, juffrouw Kops? Oh. Gek? Gewoon gek? Ja, maar hoe dan? Hij trok toch geen raar gezicht of sprong op handen en voeten door de kamer? Nee, nee, dat niet. Ja, hoe moet ik het u uitleggen? Iedereen hecht ergens waarde aan. Ja, toch? Dat geloof ik wel. Mm. Nou, niet. En als hij ergens waarde aan hechtte, dan, dan kon hij op ieder willekeurig moment weer veranderen. Het leek alsof hij vanuit een ongrijpbare hoek dacht. Voor mij ongrijpbaar in ieder geval. Tja, ik probeerde hem wel te volgen, maar ik, ik moest het altijd opgeven. Weet u... Zijn redeneringen waren duidelijk genoeg. Maar zijn beginpunt was ver weg. Heel ver weg in de nevel. Ja, dat zijn beginpunten meestal. Nee. Nee, ik geloof niet dat ik me goed uitdruk. Hij was zo moedig. Hij durfde ook de waarde van de dingen af te pellen. Zelfs als zijn eigen normen in het geding waren. Hij was dus niet bang? Nergens voor. Niet voor gedachten... Maar ook niet voor allerlei avonturen. Ik werd er soms radeloos van. Want het leek of hij al zijn energie en zijn intelligentie verspilde aan onzin. Het leverde niets op wat hij deed. U weet waarschijnlijk al dat hij op de markt stond. Ja, hij handelde in kralen en in wol, heb ik begrepen. Allemaal zotte handeltjes. Ik ben ervan overtuigd dat hij een groot zakenman had kunnen worden. Een directeur van een multinational. Maar nee... Nee. Hij stond liever op de Albert Cup. Ja, ik wilde het eerst niet geloven. Toen ben ik zelf gaan kijken en daar zag ik hem. Met een vechtpet op. En een soort huilenprilletje. En een streng fel oranje wol om zijn hals. Zo had ik hem nooit kunnen voorstellen. Ik kende hem van de universiteiten, van feestjes. Maar op die feestjes uh, maakte hij toch nog alles ruzie. Ach, onzin. Meestal was hij stil. Of hij luisterde. Naar iedereen die een aardig verhaal had. Of hij stond in een hoek te vrijen. Vrouwen kwamen altijd vanzelf naar hem toe, ook op de markt. Rijen vrouwen. Ze kwamen hem allemaal laten zien wat ze van de Wol en de Kralen hadden gemaakt. Dat vond hij mooi. Mooier dan studeren. Toch was hij een van de beste studenten. Zo'n prof liep met hem weg. Redacties van de vakplaatjes bedelden gewoon een artikel. Hij begon onder een autoriteit te worden nog voor hij was afgestudeerd. U praat net alsof hij een mislukking was, maar. Nee, helemaal niet. Wij kregen juist de indruk dat hij het heel goed deed. En die markt was, dachten wij, maar een zijlijntje. Buiten de handel daar deed hij allerlei grote zaken en reisde naar verschillende landen. Meneer Rogers ging zeer veel geld te hebben, wist u dat? Ja, ik had die indruk. Net 32, intelligent, rijk, noem maar op. Daar zou heel wat mensen jaloers op kunnen zijn. Toch was het een dwazenman. Is het dan dwazen om succes in zaken te hebben? Ja, Als ideaal raakt materieel succes misschien een beetje uit de tijd, maar iedereen wil het toch graag hebben. Ja, zo bedoel ik het ook niet, meneer. Ik bedoel dat hij zijn talenten verspilde. Hij zou iets voor de samenleving hebben kunnen doen, of voor de wetenschap. Ja, dat zou hij misschien hebben kunnen doen. Uh, wat voor onderwerpen besprak hij met u? Boeken. Hmm. Wat voor boeken? Boeken die niets predikten. Hij las reisverhalen. Als ze tenminste door zwervers geschreven waren. Schrijvers zonder boodschap, ja. ja die vond hij het mooist. En hij hield van surrealistische literatuur. Surrealistisch? Ja. Hm. Een vorm van filosofie. Surrealistische schrijvers gaan dieper dan romanschrijvers die een verhaal vertellen. Die gebruiken dromen en waanvoorstellingen. En ongebruikelijke associaties juist, uh, yes, ja yeah. zo leefde Ager ook hij is hier een keer midden in de nacht opgestaan omdat het zo hard waaide dat de ruiten rinkelde Kijk, hey, Karen uh. Uh. hoe je dat? Uh. Hey, hoe je dat? ja, ze schat, het waait prachtig weer het buiten luister maar naar de ramen Age, ga weer slapen. Ik slapen? Waarom zou ik slapen, terwijl het buiten het mooiste weer van de wereld is? Liefje, ga nu slapen. Slapen? Ik ga zeilen. Ja, het is goed Age. ga dan maar slapen. Ik ga zeilen. Ik ga weg. Meedoen met die spoken. Age, doe nou niet zo gek, ga nou slapen. Ik ga zeilen. Ik bel Zilver en hij gaat mee, die scheiter. Waar is je telefoon? Ach, doe niet zo belachelijk. Ik was een stomme trut en hij ging zeilen. Hij sloeg om. Het scheelde niet veel of hij en Zilver waren verdronken. Dus zijn beginpunt was ver weg. Ja. De Duitsers hebben zijn ouders opgehaald en later vergast. Toch deed hij er op de universiteit Duits bij. Als hobby, zei hij. Ik begreep dat niet. Vooral niet toen ik merkte dat hij de taal werkelijk mooi vond. Hij las in die tijd Duitse gedichten en muziceerde samen met Esther. Esther speelt veel Schubert... En hij zong de liederen. Ja, werkelijk. had een hele mooie stem. Ik vroeg hem eens of hij niet misselijk werd van die taal. Nou, toen had hij moeten zien hoe die me aankeek. En wat zei hij? Hij had niets tegen Duitsers, zei hij altijd. Nee, maar ik heb niets tegen Duitsers. Hm. Mensen mag je nooit iets verwijten. Ze worden door... Emotionele stromen bewogen door het geestelijke klimaat van hun tijd. Maar lieve Age, wie maakt dat geestelijke klimaat dan? Nou, dat is heel simpel. Uh, dat geestelijke klimaat wordt veroorzaakt door de planeten. Wanneer die in een bepaalde constellatie staan, dan is er oorlog op aarde. En als ze doordraaien naar een bepaalde periode, is er weer vrede. Het gedrag van ieder individu wordt ook door die planeten beïnvloed. Ik, Age Rogge. Huh? Hmm? Ik word beïnvloed door Uranus, de planeet van de verandering, van de plotselinge ombuigingen, van het mysterie. Maar wat doen die planeten dan? Nou, de, die voeden de mensen met kosmische stralen. De menselijke bevolking als geheel maakt ook een straal. En die straal beïnvloedt andere planeten weer. We fungeren zogezegd als mos in een groot woud. Het mos lijkt niet erg belangrijk, maar het maakt een bepaalde sfeer waardoor bomen en struiken beter kunnen groeien. Snap je? Hij zou uw best gemogen hebben. Mij? Jazeker. Hij zei altijd dat iedereen om hem heen een steuntje zocht. En dat hij wel eens iemand zou willen ontmoeten die dat aan hem gaf. Hm, hij had gelijk. Ik zoek ook steuntjes. Nu bijvoorbeeld. Weet u, Ager was betrouwbaar. Eigenlijk vond ik dat niet zo bij zijn levensstijl passen, maar... ...ik kom van hem op aan. Was u gisteravond thuis? Ja, ik was thuis, ja. U verdenkt mij toch niet? Ik vraag gewoon of u thuis was, meer niet. Ik was alleen hier in huis, ja. Ik heb naar de tv gekeken en aan een examenopgave gewerkt. Hebt u niemand op bezoek gehad? Of heeft niemand u gebeld? Wacht eens, u verdenkt mij. Ik was hier, ik... Ik ga niet met veel mensen om. De meeste van mijn collega's zijn nu met vakantie. Ja. Hebt u enige idee door wie en waarom uw vriend vermoord is? Wat bedoelt u? Ik bedoel jaloezie, wraak, hebzucht. Nee. Kijk eens, u hebt me Roch als een soort negatieve superman beschreven. Nooit in de war, vol interessante ideeën, moedig, muzikaal, niet haardragend, lezer van surrealistische boeken. Maar had u nooit een zwak moment? Ja. Ja? Ja. Hij heeft eens in mijn armen als een kind liggen huilen. En een andere keer is hij zo vreselijk gaan vloeken in de badkamer... dat ik dacht dat er iets verschrikkelijks moest zijn gebeurd. Maar hij stond alleen maar zijn haar te borstelen. En wat bezielde meneer Rogge dan in uw armen? Of op het moment dat hij zijn haar borstelde? Hij beweerde hetzelfde. Hij beweerde alle tweede keer hetzelfde. Dat hij het bijna begrepen had. Dat hij het bijna had kunnen aanraken, maar dat het weer was weggegaan. U zei het? Huh? Wat bedoel je met het? Bij God, ik weet ook niet wat het is. Ik ook niet. En nog één vraagje. Ager had twee vrienden. Zilver en Bezuur. Kent u de heren? Ja, natuurlijk ken ik ze. Louis Zilver ging dikwijls mee uit eten. Ik vond het niet leuk, maar hij drong zich gewoon op. Nou, Ager was de rotsen niet, dus hij nam me mee. Bezuur kende ik minder goed... Age heeft het wel eens over hem gehad. Hij heeft een verhuurbedrijf en grote machines. Ja, dat klopt. Een paar maanden geleden ben ik met Age naar bezuursterrein gegaan. Age wilde met een nieuwe bulldozer spelen. Hij was niet meer van dat ding af te slaan, zo mooi vond hij het. Had hij eigenlijk nog meer vrienden? Vrienden? Age had duizenden vrienden. Als ik met hem door de stad liep, bleef hij groeten. Meisjes, veel meisjes. Leveranciers, maar ook mensen van de universiteit. Een soort tv-ster, hij. Ja, en misschien waren ze allemaal jaloers op hem. U zegt het. Ik denk het. Geluisterd naar de dood van een marktkoopman, naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Robert Sobos, Corrie van der Linden, Piet Reumer en Jan-Anne Drenth. Techniek André Jansen en Leon Dubois, regie Te Goede.